Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van online antisemitisme is sinds 7 oktober vorig jaar toegenomen. Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebeschrijding kwamen er 101 meldingen binnen. In heel 2022 waren het 68 meldingen.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 Morgen zouden er lokale verkiezingen worden gehouden in het gebied... die zijn voorlopig uitgesteld. De Oekraïnse president Zelensky presenteert volgende week zijn plan... om de oorlog met Rusland te winnen. Hij heeft het plan al besproken met de NAVO en de Amerikaanse president Biden... en volgende week presenteert hij het tijdens een overleg met bondgenoten... op de Duitse militaire basis Ramstein. De inhoud is niet bekend en ook niet alles wordt openbaar gemaakt... omdat bepaalde informatie geheim moet blijven voor Rusland...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 Het weer. Eerst veel zon. In de loop van de middag want in maart tot stapelwolken. Maar het blijft overal droog bij een graad of 15. Ook morgen eerst volop zon. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten wat bewolking. En morgenavond regen. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Lars, en audio samen met uh, David Ketta en uh, On My Love. Lekker begin zo, hè? Zo. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Had je deze uit een nieuwe doos vandaag. Uit, uh, uit mijn nieuwe doos. Uit je nieuwe doos. Goed, hè? Goed, hoor. Ja, Thomas, even een vraagje. Jij bent uh, de hele tijd uh, druk met uh, Text TV als er een bericht uh, langskomt uh, van het Shantycore-festival. <laughs> nou, wat, mezelf... wat, wat heb jij ja. daarmee? Heb je het <laughs> zelf meegedaan nee, of zo? Nee, nee, zo? Deels. Deels? Neem je dat nou? Ja, ik heb geluidtechniek gedaan bij Lauren Hardy. Oh, oké. Okay. Ik wist dus, nu zie ik mezelf dus elke keer voorbij komen. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik, ik, wist, ook gemeld. ik wist nog niet uh, dat ik uh, erop stond. Sta je op een foto of ik uh, word, word je echt gemeld? Foto, nee, ik sta op de eerste foto. Ah, oké. Okay. En die is uh, te zien op ons uh, kanaal 40. Dus ja. uh, als je Thomas wilt zien, waar sta je op de foto? Helemaal rechts achteraan met een blauwe jas. Re rechts achteraan, blauwe jas. Dat ja. is Thomas. <laughs> Thomas, wat gaan we in dit uur uh, allemaal nog doen? Um, de Evenementen gaan we doen, Rob. En ik heb nog wat uh, berichten, want er is vanmorgen weer wat bekendgemaakt... dat ik denk van ja, dat moeten we toch zo meteen even gaan behandelen, Rob. Ja, volgens mij is dat een brug te ver eigenlijk. Ja, dat is maar eigenlijk goed. wel een brug te ver, ja. Maar goed, daar dan ga ik zo meteen over vertellen. Mooi, nou dat hoor je dus in de, dit uur. Nou, 16 graden hier in Zandvoorts. Even lekker na zomer kunnen we de komende dagen nog, want het uh, blijft uh, warm... het wordt een graadje op 18 uh, zelfs. Ja, 18 tot 20. 18 tot 20. Dus haal de barbecue maar weer even uit de kast. En, tot uh, dinsdag zitten we goed, Rob. Uh, ja, we kunnen lekker barbecue knoeien. Heerlijk. Heerlijk. Uh, en daarna wordt het weer uh, slechter, uh, Maar normaal voor de tijd van het jaar, hoor. Dus, uh, Herfst, hè? We hebben niks te klagen hier. Nou, ook niet uh, bij uh, deze radioshow tot aan uh, 5 uur vanmiddag... want hier is Zilverpot Sally step by step...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 Zometeen belangrijk nieuws hier bij ZFM, dus blijf luisteren. Je hoort trouwens uh, Silver Potzoli en Step by Step. En dit is de nieuwe single van Raccoon, jawel. Hier is uh, The Ones We seek The one, I seek when I'm in once again. The one I've known lifetime. The one I call my Would tell me to my face when well, I've had enough, and it's time to go and put me in my could not safely land, then I call upon the one that doesn't dress up or pretend. There's too much value put on people and their fame, living in this cardboard world, the plastic. De mooie in ieder geval, de nieuwe film van Raccoon en uh, The Ones We Seek. Dank u, dank u, dank u. We hebben ervan genoten hier op de zaterdag. En uh, vanmorgen kregen wij een nieuwtje binnen trouwens via de redactiemail, uh, Thomas. Ja, zeg dat wel, ja. Jeetje, dat is nogal wat. Ja, dat, dat gaat weer een heel verhaal worden volgend jaar. Want de Stichting Animal Rights stelt dat het hek op de natuurbrug over de Zandvoortse nou we kennen hem wel, zo snel mogelijk moet verdwijnen. En als het hek niet voor 2025 wordt verwijderd, dreigt Stichting Animal Rights dus met een rechtszaak tegen de betrokken instanties die de brug inmiddels al 11 jaar dicht houden. Ja, en Erwin Vermeulen, juridische adviseur voor, bij Animal Rights, kwam deze week ter plaatse om zelf te... Kijken hoe de doorstroming van de dieren belemmert, zeg maar. En de natuurbrug die de Amsterdamse waterlijnenduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met elkaar verbindt, werd in 2013 feestelijk geopend, maar al snel afgesloten. De reden, de hertenpopulatie groeide aan beide zijden van de brug te snel en de herten maakten ook gebruik van de brug. Dat was volgens de betrokken instanties zoals de provincie en waternet niet wenselijk. Ze stellen ook uh, dat het aantal herten in de duiengebieden eerst op wensniveau moet gebracht worden door afschot tijdens de wintermaanden. En volgens Vermeulen belemmert het hek echter niet alleen de herten, maar ook andere dieren in hun oversteek. Kleinere dieren zoals vossen en konijnen zouden volgens de instanties nog wel door het hek kunnen. Maar, dat betwijfelt hij, uh, insecten uh, kunnen er inderdaad doorheen. Maar een rat of een konijn komt er waarschijnlijk al niet eens meer doorheen. Dus ja, dat, wat gaat er dan nog doorheen? Eigenlijk bijna niks. Het, is, het hek is ondoordringbaar voor alles wat groter is dan een muis of een wezel, zegt Vermeulen terwijl hij naar het hek kijkt. Ja, en de stichting eist dus dat het hek zo snel mogelijk wordt verwijderd, zodat de kleinere dieren hun weg kunnen vinden tussen de natuurgebieden. En hoe de betrokken instanties dat niet zal animal rights. Dus juridische onderstap ondernemen. Oké, en het is nou beurltijd ook voor de herten. Dus aan de ene kant staan de mannetjes en aan de andere kant staan de vrouwtjes. En daar staat er zo'n hek voor. Het is wel heel apart verhaal hoor. Dat het inderdaad in 2013 al... Dat de hek uh, staat uh, op de brug. Eigenlijk is het ook raar, hè? want zo'n brug dat heeft miljoenen gekost. Miljoen, het niet speciaal miljard, is. dat uh, die beide gebieden ja. één gebied werden. Het was een speciaal iets, en uh, uniek en weet ik het allemaal. En dan... Uh... Ja, nou ja. In ieder geval, de kleine beestjes kunnen er gebruik van maken. De wat grotere vossen en uh, herten... die uh, zijn uh, in het andere gebied weer uh, niet uh, welkom. Ja. Laten we hopen dat daar toch wel een keer uh, verandering in gaat komen. En dat wil volgens mij natuurbehoud ook wel, hoor. Dus, uh, ja, natuurlijk wel. Alleen, uh, maar... ja, ze moeten daar... Het is wel raar dat hij al tien jaar dicht is. Met uh, beide partijen moeten ze daar gewoon uh, uitzien te komen. Ja. Toch? Ja. Nou, ja, ik uh, vond trouwens een uh, gouden oude van de band The Animals... En die hebben uh, een hit gemaakt uh, destijds. Weef got a get out of this place. Uh, nou ja, ook toepasselijk natuurlijk hè. Hek ervoor en dan uh, kunnen ze niet van hun uh, plek af. Hier zijn uh, die Animals. In this dirty old part of the city. Where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trial. You're so young and pretty And one thing I wat er met het hek hier op de Natuurbrug aan de Zandvoortselaan gaat gebeuren Wie gaat a get out of this place je De de gouden oude single van die Animals Jawel, stond kort op zaterdag zonnetje schijnt lekker en Thomas en Rob zitten binnen in de studio bij ZFM tot aan 5 uur tot Fred Heij want hij zal er wel weer zijn en dan hoor je entertainment vuur tussen 5 en 7 uur Wat mij betreft uh, past je wel een beetje in uh, het uh, rijtje van uh, Wat En de Right Side One, uh, Thomas. Deze <laughs> uh, split ends en Message to My Girl. Lekkere muziek zo op de Zandvoorts Radio. En dit again. is ook lekker hoor. Keep up with me, rock me to sleep, let me dream. Lucas en Steve hier en Do It All Again. En uh, The Right Side One natuurlijk ook, uh, Thomas. Nog? <lacht> ja, ja. Jij bent ermee begonnen, hoor. Dus, ja, sorry, Dus uh, zit hij de hele tijd dat uh, liedje te zingen. En dat blijft nu in mijn hoofd zitten. Het is gewoon een lekker nummer, hoor. Ja, zeker. Dus uh, jij gaat hem ook draaien binnenkort. Ja. Mooi. Nou, dat is bij deze afgesproken. Half vier, we gaan de evenementen doen, Thomas. Ja, ik weet niet of je er een beetje van houdt... ...maar vanmorgen hoorden we natuurlijk een beetje een voorproefje van... Uh, ...ja, nou, het was wel weliswaar AI, maar yes... Het was een beetje jazzachtig. Ja, een hè? beetje jazzachtig. Ja. Uh, jaren 50, 60. Uh. Ja, maar morgen uh, 6 oktober is het uh, Jazz in Zandvoort. En deze keer vanuit nu Unicum vanwege uh, dat de kroch natuurlijk uh, gesloten is. Ja, vanaf half twee uh, bent u daar dus van harte welkom. En het concert begint daar om half drie. Het entreebedrag is 15 euro. Reserveren van kaarten voor alle concerten gaat uitsluitend via www.jazzinzandvoort.nl en een paspoort kan je ook aanvragen. Die kost uh, waarschijnlijk nog 135 euro. Dat is het bedrag wat overeenkomt met het aantal nog te geven concerten. En dat uh, kan je bestellen via hansrijmers.jazzinzandvoort.nl um, Deze keer is het wel anders. Want de kaartverkoop uh, zal vanwege de inrichting in Unicum niet mogelijk zijn om aan de deur een kaartje te halen. Oké, okay, vooraf dus, alleen. Ja, en dat kan nog tot 8 uur vanavond. Dus wees er nog op tijd bij. En uh, de nieuwe Unicum biedt ook de mogelijkheid aan om s'avonds uh, een hapje te blijven eten nog. Hé, hey, dat is leuk. Ja, voor 21,50 kan je kiezen uit uh, twee uh, verschillende gerechten. Nou, en dat staat allemaal beschreven in de, op uh, www.jazzinzandvoort.nl. Ik denk toch dat het wel een lo leuke locatie is om uh, daar Jaster. ook uh, af jazz te doen. Ja, het is een mooie, uh, jazz te uh, doen. in die koepel. Ja. Ja, ja. ja, zeker. Dus mooie uitwijkenlocatie voor uh, Jazz in Zandvoort. Ja, en dan gaan we verder naar 12 en 13 oktober. Ja, misschien heb jij het hier ook al een beetje gezien... want er hangen hier in de studio ook posters. Op 12 en 13 oktober staat Zandvoort volledig in de teken... namelijk van kunst en cultuur. Er is muziek en er worden films gedraaid... en ruim 40 kunstenaars tonen hun werk... op meer dan 20 locaties door heel Zandvoort. Er wordt onderscheid gemaakt... Uh, uit negen categorieën, waaronder de uh, verschillende kunstenaars zijn ingedeeld. Waaronder fotografie, uh, schilderkunst, glaskunst, beeldende kunst en uh, noem maar op. Ja, voor de volledige planning kun je kijken op www.zandvoortart.nl. Daar staat het volledige tijdschema bekend. En dan hadden we het er net over, op De herten. De herten, ja. Ja, dat want is... het is bronstijd, hè? Ja, precies. En uh, ja, de, uh, uh, de mannetjes brullen er dus uh, rustig op los... om te laten weten dat ze er klaar voor zijn... En uh, het is uh, schitterend om te zien. De herten gaan letterlijk de strijd met elkaar aan. Met een beetje geluk uh, kan jij de beukende gewij je lijf zien. Want er worden namelijk wandelingen georganiseerd van de paden af. De stevige wandelschoenen zijn wel aanbevolen. En uh, de wandelingen zijn niet toegankelijk voor mensen met kinderwagens en rolstoelen. De wandeling duurt 2 twee tot 2,5 uur. En voor de kleine kinderen is er een speciale kinderwandeling van anderhalf uur. Ja, en voor tickets uh, kijk op www.eventbride.nl... slash ticketswildwandeling.nl Oké, okay, dankjewel. Dat zijn dus uh, de evenementen voor uh, de komende tijd. Ja. Best leuk en uh, gevarieerd. Uh, alles is ook uh, na te lezen op onze eigen ZFM-app. En daar uh, vind je ook onder meer het weerbericht. Kan je live uh, luisteren naar ZFM en veel en veel meer. Dus... Download even de app in de Play Store en dan blijf je op de hoogte. En wil je trouwens ZFM ook in de auto ontvangen of op de kleine portable radio? Dat kan ook op DAB Plus tegenwoordig. Ja, dat is mooi hoor. En we zitten op kanaal 9A, de digitale opvolger van de FM. Ja. Kanaal 9A in de hele regio tot aan Heemskerk aan toe. Ja, kan top. je naar uh, ZFM uh, luisteren? Dus zonder huis ook. Zonder huis, ja. altijd zonder huis. Digitaal. Zet je radio op uh, DHB, kanaal 9A voor. Uh, oh, wacht oh, even. Oh, Rob, voor voor uh, ZFM. Uh, met, uh, <laughs> met uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder de nieuwe nummer 1 in de top uh, 1000 van. Uh, de Nederlandstalige muziek. Aankomende maandag is het de beurt... aan onze eigen Yves Berensen. Nou, de plaat oh. kennen we inmiddels. Die is al even oud, uit 2023. Maar uh, nu een uh, echte hit geworden. En uh, hij staat op nummer 111... aankomende maandag... in de top 1000 van de Nederlandstalige muziek. We hebben het over... terug in de tijd van onze eigen Yves Berensen. Elke dag samen...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 Dan wat eigenlijk Gefeliciteerd Yves met deze hele grote hit terug in de tijd. Aankomen we dus op uh, nummer 1 in de top 1000 van de talige muziek. De hele prestatie, zoet, zout, Zuren volgt hij dan op van uh, Robert van Hemert. Ja, ook zo'n hele grote zomerrit geweest. E' over gesproken, is gesproken. Nou, dan back? deze Pino bij. Hier is Pino de in discoteca con lo sguardo da serpente, mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. ma guardato, e mi sono scatenato, il mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla piste volata, lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata, riafferrata, senza fiato L'ho lasciata, tra le braccia è cascata Era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata E ne ho fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea Vale idea Vedi che lei non ci sta Che idea Vale idea Maliziosa, ma sapra tenere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 Doscusa oh, in cambio tu che dai Wat heeft deze man nou de hele tijd met zijn ballen? Bye, Geen idee, geen idee. Klinkt wel lekker, hè, Pino de, pinot, de Blijft een uh, heerlijke zomerreed. We konden hem nog even draaien. Wat kan we vandaag hebben? We nog lekker uh, zonnig uh, weer hier in Zandvoort. De uh, right side one. <laughs> Heerlijk zonnig weer uh, hier in uh, Zandvoort. Hey, we hebben goed nieuws gelezen over de Zandvoortse racemigaren. Want ze ja. zijn weer een stukje rijker. Nou, zeg dat inderdaad. Want de Raboleden kunnen elk jaar namelijk met de Rabobank Club Support Actie... stemmen op de drie favoriete clubs. En dan hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag voor hun uh, maatschappelijk bestedingsdoel uh, is. En uh, dit jaar kon dat van 2 tot en met 24 september. En de uitslag van de Rabobank Club Support 2024 uh, die, ja, die is deze week bekendgemaakt. En uh, dat was de Sans Passerelis En die hebben een prachtig bedrag van 1503,77 euro in ontvangst mogen nemen. Ja, dat is toch wel mooi hè? Uh. <coughs> Zo. ja, zou het op 1504 uh, afgerond zijn? Ja, dat vraag ik vraag me af of ja. echt op de cent? Of echt uh, die centen ook nog gekregen ja, hebben? Die, ja, nou, uh, ik ja, ik weet het niet. Zal het gestort worden op de rekening? Wat denk denk dat, denk uh, ja, dat denk ik. Dat denk ik. Het zal ik. niet uh, handje contantje geweest zijn. <laughs> niet. Nee, dat ook. denk ik niet ja, Het is wel goed natuurlijk, voor omdat ze net ook die nieuwe gebouwen hebben en zo. En, uh, dus dat is wel mooi. Ja, dat ze goed. hebben daar inrichtingen voor nodig. En met ja. name meubilair zitten ze heel erg op te wachten. Ja, daarom Want als ze, ja, als ze een redding hebben gehad, dan willen ze ook even lekker zitten natuurlijk op een ja, goede bank. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus, nou ja... Dat kan van dat geld, zeker weten. Ja, ja, nou ja, en iedereen verdient natuurlijk een club, een uh, plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en uh, helemaal jezelf kunt zijn. Daarom investeert uh, de Rabobank jaarlijks uh, in clubs en verenigingen. Dus, um, mm, ja, dat. En uh, oh ja, die vrijwilligers die zijn natuurlijk hartstikke blij. Zouden we dat niet vergeten? Nee, zeker. En uh, nou ja, die uh, worden hierdoor uh, wel aardig bedankt, denk ik, door hun inzet op het strand. De mooie nieuwe Zuidpost en dan uh, ook nog uh, extra ja. inrichting. Helemaal mooi, mooi geregeld ook van de Rabo Support dat ze dat elk jaar uh, doen. En dat zal voor zijn race migaren. gaan. Want verleden jaar hebben ze ook een bedrag gekregen. Ja, klopt. Maar toen hadden ze iets meer dan 1000 euro. Dus ja. ze hebben het lekker uh, veel meer gekregen ja. dan, uh, dan uh, verleden jaar. En dat hebben ze ook nodig met de nieuwe inrichting van uh, de Zuidpost. Kan je toch mooie spullen van halen voor 1500 euro. Zeker weten. Dus, nou ja, dat was uh, goed nieuws. Zeker. Dus en uh, dan, ja. weet je wat er gisteren ook bekend is gemaakt, Rob? Nee. Wij zijn natuurlijk wel autosportliefhebbers. Oh, jij wil het hebben over ja, ja. ja, dat mooie de, evenement. Ja, de DTM heeft namelijk gisteren of eergisteren bekendgemaakt... dat zij uh, volgend jaar op 7 en 8 juni naar Zandvoort komen. Kijk. In het weekend van... Uh, nou ja, het is wel grappig, want normaal dat is dus het weekend van Pinksteren. Vond, en dan ja. hebben we normaal gesproken Pinkster races. Ja, precies. Dus ik, dat komt wel. Uh... Nou ja, dat is een mooie combinatie. Misschien komt misschien. dan weer die ouderwetse drukte van de Pinkster races. Dat zou wel <laughs> heel mooi zijn uh, als ja. dat nog eens uh, terugkomt. Ja. En de Paas races, dat was ook altijd ja. zo'n groot ja, ja, ja, ja. Uh, evenement. Nou ja, nou hebben we dus uh, volgend jaar uh, tijdens uh, Pinksteren de DTM he, ja. op het circuit. Nou, ik vind het helemaal uh, formidabel dat dat uh, gebeurt. Formidabel. Formidabel.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 En hij uh, wil follow. Uh, speciale uitvoering uh, begrijp ik van jou. Van die plaats? Ja, hij is iets anders dan normaal. Oké, okay, oké. Okay. Wel, ja, uh, wel lekker toch? Hij is in uh, 2011 gemaakt door die... Uh, ja, wat is hij? Zweeds geloof ik. Ja. En in twee jaar later of zo kwam toen uh, Triggervinger. Die heeft hem toen gecoverd. En dat is de grootheid geworden. En die... Ja. Ja. ja. Ja, je oh, vindt ja. het niet, maar. Nee. Uh, die, uh, ja. die is er dus eigenlijk vandoor gegaan met haar nummer. Nou ja, lekker is dat. Wij ja. draaiden gewoon het uh, origineel van die plaats. Nou, vertelde je dus dat je technicus was bij het Festival ja. Vorige week dus in het uh, dorp. Ja, dat was leuk. Ja, dat uh, wilde ik even aan je vragen. Ja, was gezellig. Hoe heb je dat ervaren? Waren de koren een beetje leuk om uh, nou, naar te luisteren? Ja, nou ja, nou, nou, hoe later het werd, hoe gezelliger natuurlijk. Ja, ja, ja dat snap <laughs> ik. Nee, maar ja, er zat wel heel veel verschil tussen, hoor. Tussen koren. Want je had koren die uh, waren met z'n nou, tieners zeg maar... En uh, twintig minuten later stond er ineens een kom van 45 man voor je neus. Zo hé. Ja, dus het was... Uh, ja, dat was uh, ja, wel gezellig. Ja, zijn ja, er koren die uh, dat uh, elk jaar doen of uh, zitten er wel een beetje ja, afwisselingen in? Ja, er zitten wel bekende. tussen uh, Dulle Griet en zo. Die, die, die uh, komen wel voorbij. En de Pollersjongens? Uh, Pollersjongens. Nee, de, ja, ja, klopt, ja. Die zijn er ook ja. meestal. En, uh, ja, en de wapenzangers natuurlijk. Wapenzangers, uiteraard, ja. die ontbreken niet. Nee en uh, wees Oh ja, die heb je ook zo'n groep. Ja, ja, ja. zeker. Ja, dus je hebt een. Uh, het was heel gezellig. Ja, het is een mooi evenement wat al jaren en, uh, 5, editie, 25 dit, ja. jaar verzorgd ja. Ja. wordt. Ja. Dus uh, dank even daarvoor. Ook uh, Ben Sonneveld, hè? Die heeft daar ja, ja, uh, die zijn zit, bijdrage uh, aan gehad. Ja, klopt inderdaad. Ja, de vraag is of het volgend jaar nog uh, plaats gaat vinden, Rob. Want ja. Uh, ik, uh, dat heb ik ook maar van horen zeggen. Dus, uh, oh jee, de wandelgangen opgehezen. Ja, dat is een beetje... Uh, nou, uiteraard hoop ik dat het doorgaat natuurlijk. Want ja, dat is het wordt gewoon best al fort. En we zijn al heel veel kwijtgeraakt ja. eigenlijk. Maar... Zeker het Holland Casino net. Holland Casino. Ja. <laughs> dus, uh, ja, misschien dan, nog een na, natuurbrug die je afgebroken natuurbrug, moet worden. Natuurbrug <laughs> doen we ook niet meer aan. Oh, oh, jongens. Dus, en dan uh, de Grand Prix. Die, uh, ja, ja en dat is ook, ook nog ja, kantje, kantje, bord. Uh, ja, kantje ja. bord Ja, ik ben benieuwd. Dus nee, werken aan de winkel Zeker. voor de bestuurders hier in Zandvoort. Om het allemaal een beetje netjes en gezellig te houden. En badplaats nummer 1 te houden hè, ja. hier in Zandvoort. Dat ook nog, ja. Dus nou ja, in ieder geval een mooi evenement. De Chelticor Festival elk jaar in het centrum. We zijn net als de IJsbaan, hè, komt ook elk jaar terug. Ja, en dus zijn ze ook alweer bezig ja, met de voorbereiding ze... ja, voor de ik IJsbaan. Er moet toch alweer wat voorbij komen, geloof ik. Ja. ja, die hebben alweer bijeenkomsten vanaf het bestuur en de medewerkers om weer de ijsbaan op orde te gaan krijgen op het Badhuisplein. Ja. Uh, nee, nee, hoe heet dat? Raadhuisplein. Raadhuisplein, ja, sorry. <laughs> sorry. Ja. Raadhuisplein, daar vindt het dan plaats. Altijd wel knap dat ze dat toch weet te plaatsen op die onmogelijke positie eigenlijk. Ja, en uh, uh. ze gaan nu, geloof ik, alles elektrisch, of was dat vorig jaar toen? Dat ze alles elektrisch gaan doen. Wordt uh, elektrisch? Ja, die, die ijsbaan. Normaal staat er een algegraad van... Uh, Oh, oké. Okay. Op diesel te stomen. Ja, zeg maar. dus, en volgens uh, mij doen ze dat nu tegenwoordig allemaal ook elektrisch. Oké. Okay, vind ik dus, het allemaal uh, milieubewust. En... Milieubewust. Ja, ja, ja. Nou, goede zaak uh, dat ze dat doen. Ben je ook een beetje van de motorrace eigenlijk, Rob? Nou ja, dat vind ik ook wel leuk. Oké, okay, want uh, Francesco Bagnara die heeft net uh, de MotoGP Race gewonnen op Japan. Kijk, dat zijn goede berichten. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus, uh, dat is mooi. Ja, in, uh, Wanneer is uh, de hoofdrace? Morgen hè? Uh, ik ja, morgen. Om, uh, wat is het? Zeven uur s ochtends geloof ik. Zeven uur s ochtends. Ja. Dus uh, vroeg je bed uit. Ja. Wat ik altijd wel leuk vind is dat, uh, dat ze bij de NOS uh, nog wel geregeld bij motorsport uh, uh, aanwezig zijn. Ja, klopt. En uh, uh, tegenwoordig Ciro Sport die zendt het natuurlijk uh, volledig uit. Die hebben bijna hetzelfde programma als wat ze bij de Formule 1 vroeger deden. Doen ze nu met de motorrace? Oké, okay, ja. Dus dan zie ik dat het team komen. ook. Dan, uh, wat uh, vroeger bij de Formule 1 was. Ja, ja. Zit dat, dan bij ja, de motorsport. Ja, ja, uh, ja. Nou ja, mooi. We hebben weer even lekker gebabbeld en uh, ja, ik heb ook ondertussen, ja Thomas, oh, wat hebben we? heb ik even een lekkere plaat gevonden. Weer zo'n uh, klassieker die we eigenlijk niet meer zo vaak draaien hier op de Sanfordse Radio. Dus het wordt er weer tijd voor en ik weet dat de Genesis fans in Salford ruim aanwezig zijn. Dat was net even meer fan van uh, Phil Collins in solo. Maar uh, Genesis uh, was ook een uh, lekkere muziek, althans een gedeelte van de nummers uh, daarvan. En een van die nummers die ik heel erg lekker vond, die hoorde uh, je zojuist, dat was uh, The Invisible Touch. We gaan alweer nou op naar het uh, nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. En uh, eigenlijk, dat viel me van de week op uh, bij de televisie... Hadden ze het steeds over ruimtevaart? Want uh, volgens mij is het iets van uh, de week van uh, de ruimtevaart of zo. Is dat zo? Ja, ja, ik weet is alleen zo... dat het kinderboekenweek is. Zo, zo is ja. we zijn ook met de ruimtevaart uh, bezig. En toen okay. kwam ik een band tegen en die heette uh, Starship. Nou. nou, vind ik wel een beetje bij ruimtevaart uh, passen. Hier zijn ze met We Builder City tot aan 4 uur.